Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De opwarming van de aarde gaat twee keer zo snel als de bedoeling was. In het klimaatakkoord van Parijs is gezegd dat de aarde niet meer dan anderhalve graad op mag warmen. Maar als we niets doen, wordt het bijna drie graden. Dat staat in nieuw onderzoek van de VN. Het klimaatrapport heeft een typische naam, vertelt onze klimaatredacteur Judith. Broken Record heet het, dus grijs gedraaide plaat. Nou, dat geeft wel aan uh, dat die, die VN-klimaatwetenschappers eigenlijk zelf ook vinden... dat ze deze boodschap al zo vaak hebben gezegd en dat ze eigenlijk het een beetje zat zijn. Maar ja, dat het wel een boodschap is die superbelangrijk is. Ja, om nog iets aan de opwarming te veranderen... moeten landen betere afspraken maken over hun uitstoot. Een docent in Almere die iets had toegevoegd aan een examen van een leerling... had niet ontslagen mogen worden. De vrouw schreef op een examen een pijltje in plaats van een plusje. Het was bedoeld als aanwijzing voor de tweede corrector, maar die zag dat als een verbetering. Ook de inspectie vond dat het niet mocht en de school ontsloeg haar op staande voet. De rechter zegt nu dat de leerling waarschijnlijk geen hoger cijfer had gekregen door het pijltje. Edje Interim gaat weer aan de slag bij Vitesse. De club uit Arnhem heeft Edward Sturing gevraagd om de tot de winterstop trainer te zijn nu Philip Cocu is opgestapt. Het is niet voor het eerst dat Sturing Vitesse uit de brand helpt. Hij was al zes keer eerder interim trainer bij de club die nu onderaan de eredivisie bungelt. In Amsterdam zorgen kapotte lantaarnpalen voor een hoop gedoe. Ik ben dus bang dat binnenkort hier iemand voor zijn flikken wordt gereden. En dat het zo donker is en, en sommige mensen toch best wel hard rijden op een weggetje. Waar je niet zo hard zou moeten rijden. En rondom een sportpark doen de lampen het al weken niet. Waardoor sporters na het voetballen in het pikkendonker naar huis moeten. Ik vind het gewoon te eng. Er is hier helemaal niemand. En uh, ja, het is gewoon te donker. En als ik zeg maar uh, in gevaar zou zijn. dan is de enige mogelijkheid voor mij om in het water te springen. Niet heel prettig omdat het gewoon best wel stil is. en er niet echt iemand om je heen is als er wat gebeurt. De netbeheerder zegt dat het gaat om een kapotte kabel. waardoor tijdelijke lampen geen optie zijn. Ze hopen dat de kabel zo snel mogelijk wordt vervangen.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 na vier uur met Dancing in the Moonlight. En jij, jij kent hem in een andere versie waarschijnlijk, Ben, of niet? Ja, en persoonlijk vind ik die, ja, ben ik natuurlijk gewend, maar hij is wat slepender, die een andere versie. Ja, dus, dat, uh... Is, uh, dat is zeg maar de versie uit 2000 uh, die jij bedoelt. Oh, okay. En die is van uh, Toploader. Oh, Top -loader. Loder and Dancing in the Moonlight. Ja, ja, dit ja, ja. was uh, King Harvest. Ja. Het derde uur alweer. Benno, de tijd vlieg voorbij. Wat gaan we daar nu allemaal doen? We gaan uh, straks bellen met Randall Lawson... voor het laatste Autosportnieuws. En we gaan eens even kijken wat zijn mening is... over uh, ja, uh, Las Vegas. Las Vegas, Las, ja. Punten. dan gaan we op de strip uh, gaan we de ja, rijden. Ja, en, en, en, uh, en Max Verstappen... die zich uh, weer aan alle kanten laat gelden... met uh, pittige uitspraken. Dus eens uh, even kijken. En ja, en er zat iemand in de put, ook nog. Ja, ja, Ferrari zat in de put. Ja, ja, ja, ja. Wat ja, ja. geweldig. En we hebben natuurlijk de ondernemer van het jaar is bekend geworden. En dat is Kostas van Philoxenia. En Kostas die heeft gelukkig een momentje voor ons. Zodat we hem even met hem bij kunnen babbelen hoe hij dat allemaal beleefd heeft. Uh, gisteravond in het uh, Wapen was het, hè? Ja, Wapen En uh, daar, uh, dus dat gaan we even doen. Nou, en dan uh, als we tijd over hebben dan, of er tussendoor, nog even het beest van de week. wat bedoelde je trouwens? Van Hapen van Zandvoort. Hapen, van Zandvoort. Wat zei ik dat Wapen. wapen. Oh ja, wapen, Ja, wapen. dat kan ook natuurlijk, op het ja. gastensplein. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, uh, oké. Okay. Uh, en uh, de beest van de week, als we daar nog tijd van over hebben. En nou ja, en dan komt Fred binnen natuurlijk. Zeker, dan. En is hij er weer gezellig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. Dus, Zeker. Nou, mooi derde uur hier op de Zandvoortse radio. En wat ook uh, mooi is, Sinterklaas komt morgen hier in Zandvoort aan om 11 uh, ja. uur bij de rotonde. Ja, ja, dus uh, dan kan Beel je allemaal uh, een dag zeggen tegen de Sint. De Sint. De Sint. En om 1 uur uh, dan, uh, wordt hij uh, ontvangen door de burgemeester David Molenburg. Uiteraard op het uh, Ratenhuisplein. Nou krijg je met, Als je braaf bent geweest, Benno, ben je ja. braaf geweest afgelopen jaar? Heel braaf. Dan krijg je allemaal cadeautjes hè, van de, oh, van ja? de Sint. Oh, okay. Maar er zijn ook mensen die helemaal geen cadeautjes uh, kregen oh, van de Sint. Oh. En dat is uh, Toon Hermans. Hij woonde van 1951 tot 1968 hier in Zandvoort. Aan de boulevard en uh, op uh, de Tor bekkerstraat oh. En hij heeft uh, ook nog een uh, mooie one-man-show in 1974 gehad. En die ging over Sint-Diklaas... En dat hij geen cadeautjes kreeg, kregen, kregen we. we gaan een klein stukje naar uh, die uh, show van uh, Toon Hermans uh, luisteren. Hier is Niklaas. Ik hey, maar geef maar een idee, ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met, met december, hoe heet het, met uh, uh, Niklaas. Ik heb van die hele Niklaas heb ik nooit wat gehad. Maar ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind een nare man, dat mag je rustig weten. Die hel is niet klaar, dus daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Misschien Schimmel. Kijk, ik hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen in hekel, maar kan die man niet uitstaan.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 Ik mag ze niet, allebei niet. Ik heb nooit iets van ze gehad. Ik zette mijn schoen s'avonds, maar ik was blij dat ze er morgens nog stond. Standaard smart wifi. Nou ja, ja Ben Ho, ja joh, zo leuk. Die, ja. De, de, ja, moet je horen. Dat gaat gewoon verder. aan nee, Oh, toch wel. Ja, het Nou nee, ja, dat... Uh... Dat is niet van die mensen. Jawel, jawel, jawel. Een stomme liedjes zingen. Voor <lacht> wie klopt daar kinderen? Geen hond? <lacht> heb u dat ook allemaal gezongen? <lacht> heb je vroeger ook iets stomme, heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Wist dat voor waanzin? Ja. Robben zegt hij niet meteen... in welke hoek dat hij de rommel gaat. Kunnen we een beetje lopen zoeken waar het spul ligt? Mag die man niet hoor, Hermes Niklaas niet. Een persoon, oneerlijk ook.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 Anders was het nog een treintje van niks geweest, hoor. Ja, ik mag hem niet. Kapoentje. Allemaal niet lachen. Een stok oude vent die ze nog Kapoentje noemt. Je hebt altijd een dom feest gevonden, hoor. Zodat je bij die kachel? Zodat je bewusteloos te zingen. Met die vieze stinkende kolendampen in, in je kop. En opeens werd er op de deur geklopt. Ik kwam Niklaas binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets moeiers. Had een sprei om.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 Spanje zit die gek, ja. Yeah. Met mijn spray om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam hij. Die Dat zag ik meteen. Had de mijter op. En een stuk of acht neuten. Naast hem stond Pieterman-knecht, maar er was helemaal geen Pieterman-knecht, maar stond Jo. Dat zag ik meteen, want die, die had een paar dingen die heb ik nog nooit bij Pieterman-knecht gezien. Zo briljant hè? deze ja, Toon Hermans het... uit 1974. Jammer dat de computer daar even moeite mee had, maar ja. gelukkig ging hij uit, uh, uiteindelijk wel door uh, de Pieterman-knecht. Uh, ook uh, aan het eind van uh, Toon Hermans. Uh, ja, een oude zandvoorter zeg maar. Hè. Hij heeft Zeker? jarenlang in uh, Zandvoort gewoond. Ja, ja. En onlangs uh, zagen we hem nog bij uh, de tentoonstelling... beroemd Zandvoort in het uh, museum. Ja. was ook een uh, gedeelte over uh, Toon Hermans uh, ingericht. Zo dadelijk de Pit reports met uh, Randall Lawson. Maar eerst gaan we nog even één plaat draaien. En dat is die van uh, Jacques Khan en uh, Ain't Nobody. zakken kan en nou nobody. Het is bijna tien voor half vijf tijd om naar Beverwijk toe te gaan. CFM, Race Radio, Pit Report. Report. En dat was zeker tijd voor het theater van de autosports met Rendel Loosen. Goedemiddag Rendel, welkom. Een goedemiddag, een goedemiddag. hij hoe, uh, hoe, is het, uh, hoe is het met jou? Uh? Ja goed, uh, hier is, altijd, hier is altijd een feestje. Hè? Dus, ja uh, zeker. Heel, heel makkelijk. Jij, uh, jij, jij ik... zit niet uh, in de put zoals uh, Ferrari zegt? <laughs> ja. Nou, ja, nou ja, die hebben een die hele diepe put gevonden daar in de zeggen <laughs> Ja toch? Ja, ja inderdaad, ja. jeetje nee, minetje. Nee, nee, ik zit hier nooit in de put. Hier is altijd een feestje, hier is altijd lachen en hier is altijd gezelligheid. Dus dat, de, de, dat is altijd oké, okay. helemaal toppie. Ja, rendel over die put uh, wat ik me eigenlijk af zat te vragen... Uh, zo'n uh, zo parcours, dat wordt voorbereid natuurlijk. Hè. Daar zijn ze maandenlang ja. uh, van tevoren mee bezig. Dat gaat echt niet over één, uh, in één dagje wordt dat uh, niet in elkaar gesleuteld. Um, maar zo'n put deksels, dat is... Ik bedoel dat in andere straatraces zal daar toch ook wel naar gekeken worden, denk ik. Ja, ik denk dat er de hele knappe koppen dat toch allemaal wel een beetje uh, zitten te kijken. Maar ik denk dat hier een paar knoppen, uh, knappe koppen eroverheen gekeken hebben. nog ja. maar. maar het was ook geen klein dekseltje. Het was een heel diepe, dikke jongen. En, uh, ja, ja. Ja, en uh, ja, zo'n Formule 1-auto, daar weten ze van. De jongens, die kan bijna ondersteboven rijden. Uh, op tegen bofond, het tegenpoffond aan ze heel erg hard gaan. Zoveel zuigkracht heeft zo'n auto. Oké. Okay. Ja, en dan is zo'n dekseltje... Alweer weegt die 15, 20, 30 kilo, Ja. nieuws voor je, die gaat gewoon de lucht in hoor. Nou ja, ja precies, want er dus ja. zullen daar misschien ook vrachtwagens rijden en ook over zo'n putdeksel. En dan denk je van, nou ja, dan blijft die blijkbaar wel liggen. Dus, uh... Ja, oké, okay, maar die hebben die zuigkracht niet. Die nee. rijden er gewoon overheen met een dikke banden. En dat uh, gaat verder allemaal wel goed en is uh, geen problemen mee. Maar ja, zo'n Formule 1 moet je gewoon zien, er is eigenlijk in feite aan de onderkant één grote stofzuiger. En die stofzuiger, hoe harder die auto rijdt, hoe groter die stofzuiger wordt. Ja, daar rijden ze dik 300, uh, dat stukje. Ja, wordt zo'n deksel gewoon omhoog gezogen en eh, nou weet, weet ik niet alle technische details. Dus ik begreep dat ze wel vastgelast zaten, maar dat, dat hele, de hele omheining zeg maar losgeschoten is en waardoor die gewoon omhoog kwam eh, zeg maar het, het betongedeelte. Och bol, eh, zijn... ja. ja, dus ja, weet je. Eh... Ja, dan gaat het Het is heel simpel. Het kan gebeuren, maar het mag niet gebeuren. Zo nee, nee, moet nee. je het gewoon even zien. Uh, uh, ik, ik, alle kalf die zei erover, die vond het heel erg amateuristisch. Uh, dat kan je ook zo, zo kan je het ook noemen. Maar uh, nee, je kan een circuit nooit feilloos maken. N niet helemaal. Nee. Zeker een stratencircuit niet. Uh, het is in het verleden natuurlijk op andere circuits ook wel gebeurd. Okay. Maar ja, als je dan zo vaak dit al, al, een paar, al een paar keer meegemaakt hebt, is dat toch wel het eerste waar je op let. Ja. En uh, ja. Ja, kennelijk heeft ze dat niet gedaan. Wat ik veel kwalijker vind, wat daarna allemaal gebeurd is, dan zeg ik wel, jongens, Zo, wat is er gebeurd? Nou doen? ja, de eerste gaan ze midden in de nacht daar een beetje Wat was het? Half drie of half vier? Oh ja, ja. ja, het was het om stil. drie uur begonnen, het, het, uh, drie ja, uur in de vond. nacht. Ja, dat ze dan doorgaan en gaan zeggen, we gaan anderhalf uur. En dat dan ja, uiteindelijk de fans die daar toch een heel duur kaartje hebben gekocht, weg moeten. Omdat er geen uh, servicepersoneel meer is om op die mensen te letten. Want die, hebben, die mogen niet overwerken volgens de vakbonden. Ja, ja, ja. ja. Hey, oh, maar plan, kan ik, helemaal de plank mis. Rendel, Rind, kan je je voorstellen dat wij hier in Zamfourt uh, om half drie, drie uur uh, s'nachts nog even lekker gaan racen op het uh, circuit? Mm -hmm. Dat is toch echt iets onmogelijks. Nou ja, ik zou het ze, zeggen. Ze, ze, natuurlijk hadden ze al... Uh, kijk, het is wel zo. We zijn daar wel in de stad. Ik weet niet hoor. Ik ken Sandvoort niet zo helemaal goed. Maar volgens mij om drie uur op s'nachts... vind jij in de Halterstraat helemaal niemand meer. Uh, Las Vegas is natuurlijk wel anders. Hè. Dat gaat gewoon 24 uur per dag door. Yeah. Dus die stad die begint eigenlijk pas s'avonds te leven. En die gaat de hele nacht door. En, en ze hebben natuurlijk voor, uh, in feite voor Europa... voor onze, zeg maar, onze kaaskoppen... hebben ze ervoor geregeld... dat wij een beetje op een normale tijd... Die capri kunnen, kunnen <laughs> kijken, uh, zeg maar om 7 uur 's morgens. Want als je gewoon een smiddagswedstrijd wedstrijd houdt, dan is er ook een zonnetje, is het ook lekker warm daar en is het allemaal beter voor de bandjes en toestand en dat soort dingen. Ja, ja dan uh, moeten wij uh, midden in de nacht uh, wat, uh, wat het, uh, heel, heel laat of midden in de nacht naar een capri zitten kijken. Ja, dat willen we als sponsoren natuurlijk niet. Nee, dus, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet, <lacht> nee, doen. Ja, gaan we niet doen. Nee, maar we zeker doen, niet. Bijvoorbeeld dat wij, uh, als je dat zondag daar houden, wij pas maandagnacht naar een capri hebben zitten kijken. Er zouden kunnen kijken. Vroeger ja, was dat, dat wel dat zo hè? Het... He? Vroeger was dat wel zo, ja. ja. Was dat, dat keken ze daar niet zo nou, hoor. Nee, nee, daar zitten dik. Ja, 70 is je pas op dinsdag de uitslag. Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja ik zit, ik zit <lacht> daar te kijken. Op dit moment is het 7 uh, voor half acht uh, in de ochtend daar uh, in Las Vegas. Ja, ja. Dus ja, het is wel... Uh, het is even een andere wereld waar je in terechtkomt. Ja, dat is een showwereld. En daar moet je gewoon uh, even in meegaan, denk ik uh. Iedereen gaat erin mee. De, de rijders moeten daarmee, mee. De teams moeten daarmee, mee. Maar dat je uiteindelijk... Uh, Kijk, Las Vegas zit vanaf het begin eens heel zwaar weer. Het eerste was er een heleboel mensen in de stad waar op tegen, omdat die hele stad natuurlijk helemaal overhoop ligt. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien dat als de trainingen voorbij zijn gaan de wegen weer open en dan moet er al het gewone verkeer oh. weer over het circuit rijden toestand, dat soort dingen. En die staan gewoon in de file erop. Ja. Dat is ook lekker goed, goed, goed voelbaar natuurlijk. Ja. Um, ja, uh, dus die stad was er een beetje op tegen. Dan probeer je de fans net zoals de andere, uh, andere races in Amerika, probeer je daar Las Vegas te krijgen. Uh, dan ga je de eerste ga je kaartjes uh, aanbieden van hotels voor 2.000 euro per nacht. Maar, en dan kan je nu voor 20, uh, of 20 dollar per nacht je erin. Ja. En anders kost het 2.000. Ja. Dus dat ging al niet helemaal goed. Maar het was hetzelfde met de entreekaartjes. Want die kan je nu uh, aan de poort, omdat het zit niet helemaal uitverkocht, kan je die gewoon krijgen voor een helft het geld, wat het normaal kostte. Ja. En dan ben je wel verkeerd bezig. Ja, ja, je, ja. ja. ja Pure luchthandel. Ja, zo, ja het, het gaat natuurlijk puur uiteindelijk om de commercie. Ja, dat is uh, duidelijk. Dat die auto zouden auto een beetje rondrijden bij zaakje. Op. Ja, ja, ja. ja, want, uh, ja de, de, dat zag je vanmorgen natuurlijk met, uh, met de kwalificatie uh, uh, van uh, de Formule 1. Dat de hele tijd die hotels uh, waren in beeld. En die, uh, die kregen daar gewoon. Uh, uh, de organisatie kreeg daar gewoon voor betaald uh, dat ja, die hotels maar in beeld kwamen. Voor. Natuurlijk, die betalen we voor. Uh, Las Vegas gaat uiteindelijk alleen maar alles om poen En geld en uh, de hele gebeuren. En uh, het is de gokstad uh, van de wereld, zeg maar. En daar gaat alles alleen maar om geld. En die hotels die willen alleen maar in beeld doen. Ja jongens, een uh, paar kamers weer extra verhuren, kosten dat levert heel veel geld op. En reken maar dat ook wel, die hotels, maar ook een heleboel andere casinos, dat soort dingen, heel veel geld in het uh, duitje hebben gedaan om hier mee te betalen hoor. Maar, uh, ze, moeten, ze, ze hebben natuurlijk ook gewoon een inkomstenderving om sommigen zijn echt totaal niet eens meer bereikbaar. En ook de, de attracties, zoals de Grote Fontein, is gewoon staat op het oomelijk droog. Ja. Dus ja. Dat kost allemaal natuurlijk allemaal ook wel een heleboel geld. Dus ja, daar willen ze ook wat van terugzien. Ja, zeker. Nou zat de Ferrari uh, gisteren in de put, maar vandaag helemaal niet meer ja. natuurlijk. Hè. Hebben ze ja, mooi uh, gepresteerd. Ja, heel knap van het team. Uh, ik, vind, ik vind het ontzettend knap. Dat, uh, zeker ook van de moteurs. Uiteindelijk zijn de monteurs die het doen. Die gewoon zo'n auto die dan helemaal gesloopt is. Want dat was een serieus stuk, uh, als we de bericht even mogen horen. Uh, uh, toch een nieuw CC bouwen, een nieuwe auto bouwen, ja, de, de, de, dat in een recordtempo doen. Want ja, zo'n wagen, de, de, jongens het is geen Fiat 500 zoals in elkaar zit, er zitten zoveel kabeltjes toestanden, dat soort dingen in, die moet toch even helemaal opgebouwd worden. Ja. Uh, en dat doen ze dan, en dan blijkt het uiteindelijk ook wel, die van Seense het gewoon goed te doen. En uh, ook van Leclerc, uh, die moesten echt trappen om zijn maatje voor te blijven. En dat vind ik gewoon van dat team, ja uitmuntend, zeer zeker uitmuntend dat Zeens nou die 10 plaatsen krijgt, heb ik ze wel heel erg bij vraagtekens over. Nou ja, dat, nou, da, daar hadden wij het ook over. Dus ja. dan door de organisatie heeft hij uh, die schade opgelopen. Ja. En dan uh, wordt hij daarvoor nog gestraft ook. Echt ja, heel raar. Ja, daarvoor gestraft ook. En dan denk ik van, ja jongens, uh, nou ja, en dat is dan weer de VIA, hè. En ik moet zeggen, ik heb natuurlijk met mijn organisatie redelijk vaak wel om met uh, de VIA te maken. Ja, die hebben gewoon heel simpel regeltjes en regeltjes. Maar ja, je kan natuurlijk ook een uh, eeuwige rampenbiel blijven. Heel simpel. Uh, soms moet je ook de regeltjes eventjes een beetje opzij schuiven. Ja. Dat hadden ze hier voor mij wel mogen doen. Want ook de andere teams hadden daar natuurlijk wel heel veel moeite mee. Ja. Uh, Oké, okay, ja, toch wel. Iets van, ja, weet je, ja, ik, kijk, een tote Holland loopt natuurlijk van alles te gillen. Ja. Uh, maar als het een van zijn auto's was geweest, dan was hij ook niet happy. Nou ja, dat zegt Max, Max Verstappen ook, hè. Dus die, ja. uh, Nee, daar waren ze ook niet. Die waren ze ook niet blij geweest. Helemaal niet nee, ja. in dit verhaal. Dat had, had natuurlijk iedereen kunnen overkomen. Ja. En, uh, maar ga daar dan ook even met z'n allen normaal over om en zeg, ja jongens, uh, dat rekeningetje van de auto, uh, dat is uh, een dikke miljoen, anderhalf miljoen. Mm. Dat gaat naar de organisatie. Ja, ja. <laughs> en uh, laat hem lekker op zijn plekje gaan. Dus ja. dat SES niet happy rondloopt, ja, helemaal terecht. Ja, okay. ja. Zeg uh, Rundel, uh, dat uh, Max Verstappen die, uh, doet uh, tegenwoordig. Uh, in ieder geval dit weekend behoorlijk stevige uitspraken. Ja. Um, ik vind hem dat hij zich eigenlijk in de media met die uitspraken en met keihard, met pittige meningen zich behoorlijk profileert. Ja. Um, ja, is, is, hoe schat jij dit in? Is dat een ontwikkeling of is het gewoon de wereldkampioen spreekt? Nou ja, het is Max. Ja. Paul. Uh, en de ene vindt hem een asshole, De andere zegt van nou hij is helemaal gelijk. Ik moet zeggen ik vind eigenlijk een paar uitspraken die je gedaan hebt. Wat dan van waar is hè? Zeg ik er altijd. Want de media moet je ook, natuurlijk al een heleboel wordt opgeschreven. Ja, denk ja. Dat zal wel. Behoorlijk uh, overdreven. Maar als een paar uitspraken wel waar zijn. Ik denk ja Maxio, Doe gewoon je dingetje. Uh, rijd die kampry. Ga weer naar huis. Klaar. Maar breng het niet te buiten. Want je moet natuurlijk wel zo zien. Uh, dat een, uh, een organisatie zoals Liberty Mania. En, maar ook Las Vegas. Maar ook de FIA zelf. Die hebben wel uh, iets neergezet. Wat uiteindelijk, ik, ik kan het niet als een benchmark voor andere zeggen, want ik denk dat een Stamford gezellig is voor het publiek, zeker voor de fans. Ja. Uh, maar er wordt wel wat neergezet. En dan zeggen ze: Ja, jongens, het is allemaal. Uh, Max zegt dat het een 99% show en 1% regen ja, ja. hey, Dat is Monaco ook en daar hoor ik je ook niet over. Ja, dus, ja, ja, ja, ja, ja, Weet, ja, je, ja. weet, je, weet je, als de Monaco geen geld werd verdiend, wat heb je op die baan dan nog te zoeken? Ja, ja. Nou, het geschiedenis, ja, maar het is een kutcircuit, klaar. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, dan moet je daar ook zo ook je uit over doen. Uh, Las Vegas is gewoon iets heel nieuws, het is uh, in de Formule 1 is het heel nieuws. Het zou ook in IndyCar, die hebben we natuurlijk in het verleden ook wel gereden, maar op een heel ander gebeuren. Ja, is dit een benchmark? Nou ja, ik hoop het niet, want ik hou niet zoveel van dit soort stratencircuits, uh, waar je gewoon uh, drie minuten vol gas uh, gaat, zeg maar. Daar ben je precies mee bezig. Uh, maar het hoort gewoon bij de show Formule 1. En Liberty Media heeft wel een, uh, maakt er steeds meer show van de Formule 1. Maar ja jongens, die teams die krijgen er ook dik voor betaald, hè. Ja. het is ook niet zo dat ze met uh, een tientje uh, naar huis worden gestuurd. Ja. Je praat over miljoenen. Ja, dan moet je daar ook wel in meegaan. En anders moet je iets anders gaan doen. Ja. Dan moet je in de woestijn gaan zitten en dakkarren rijden. Nou ja, hier valt <laughs> ja, no? wat was het toch ook eigenlijk de, de balans uh, of de, de verhouding van autosport en entertainment uh, die, die ja. Was eigenlijk toch ook misschien wel Nou 50-50 is misschien een groot woord Maar de, het entertainmentgehalte Was uh, toch behoorlijk aanwezig nou ja, hoe simpel hoor. Zijn er via niet uh, het wil helemaal staat te zingen... dan is het allemaal gelijk een stukje minder, denk ik maar weer. Ja. Weet je, je kan ook een bandje afspelen. Ja. <laughs> ja dat, dat is ook mogelijk. Ja. Natuurlijk, die, die entertainment hoort erbij. En Las Vegas is natuurlijk één en al entertainment. Mm. Boe, uh, ik wil daar de energierekening hebben, hoor, Niet hebben, of en dan. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Of, uh, het is natuurlijk die hele stad ademt in alles uh, entertainment uit. Ja. Uh, dus daar zeg ik wel van, ja, uh, in het hele verhaal... duw is het, doe je dingetje... Uh, uh, ga lekker rijden. Maar hou je mond. <laughs> hou je mond. Klaar. En uh, weet je. Het is ook niet zo. Uh, uh, weet je. Max heeft natuurlijk helemaal niks meer te winnen. Niks meer te verliezen. Hij nee. toestand. Dat soort dingen. Maar je krijgt. Uh, je hebt, uh, hij heeft ook een dikke bankrekening. Hij wordt er, er goed voor betaald. Uh, doe gewoon je dingetje. En denk. Jongens. Dit hebben we ook maar weer gedaan. Klaar. Ja. Ja. Weet je. Is het zo. Rendel. Dat ze daar uh, in Amerika. Gewoon uh, veel meer uh, qua show kunnen doen. Ook omdat uh, er niet al uh, mensen zitten te kijken van. Uh, Oh, dat kost weer veel stroom of uh, dat is niet goed voor het milieu. Nou, ik denk niet dat je daar als milieuactivist moet gaan zitten zeiken over een, een energierekeningetje in Las Vegas. Want dan vinden ze je in de woestijn terug hoor, tien meter onder de grond. Ik denk dat dat wel, wel, wel klaar is. Ja, het is gewoon een heel andere wereld hè, wat heel dat betreft. Een heel andere wereld, ja. een heel andere wereld. Daar zijn ze er helemaal niet mee bezig. En uh, uh, dus ik denk dat, dat je dat, dat heel anders moet gaan bekijken in het heel, heel verhaal. Uh, kijk, het is een showstad en gelukkig is het ook een showstad. En uh, dan moet je ook met die show meegaan. En, en Amerika, alle sport is natuurlijk show. He, het is een heel andere wereld hè. Ja. Kijk, kijk naar uh, Amerika voetbal, kijk naar uh, Indycar. kijk naar de Nascar. Het is puur allemaal show. Zeker. Uh, uh, en uh, nou, dan laten we nou maar hopen dat ze uh, morgen, dat ze dat is vannacht hè. Ze moeten vanmorgen om 7 uur, jeetje, want het is zondag celken. Uh. 7 uur moeten we uh, op <laughs> klaar zitten. Ongelooflijk. 7 uur. Nee. Ja. Tot tot slot nog even, Rindel, over een show gesproken. Wel een mooie show van Williams daar op het circuit. Ja, ze goed. Ja, en die Logan Sargent, ik vind het wel even leuk. Die jongens is natuurlijk helemaal verguist. Maar nou zie je opeens, die Logan Sargent, dat die... Uh, kijk... De in-crowd, maar ook zijn mede-coureurs... die ook vroeger met hem gereden hebben... die zeggen allemaal, die jongen is zo verschrikkelijk snel... maar op een of andere manier heeft hij zich in die Formule 1 niet kunnen aanpassen. Maar nu was het natuurlijk dit weekend, is het voor iedereen open, hè? Uh, Niemand heeft op dit circuit gereden. Niemand heeft in deze situaties gereden. En dan blijkt opeens dat die Williams... die gaat op betere, op snelle circuits gaan, die heel erg hard. Maar die jongen die weet zich dan ook staan te houden en staat er gewoon. Ja, en dan prachtig. Ja, nou, dan ben je toch niet zo'n heel snel een heel slecht coureurtje. <laughs> Klaar. Nee, een hele mooie prestatie ja. van uh, Williams... We gaan ja, morgen genieten van ja, de reis. Hij staat ver voor Hamilton, dus wat wil je nog meer? Ja. We, uh, <laughs> ja, toch? Zeker. Nou, Rendel, we willen je hartelijk uh, danken weer voor je ja, tijd. Ja, hebben we hebben weer lekker gebabbeld. Ja. Well, Zie je dat, dat we dat ook gewoon met Benno erbij uh, kunnen doen, langbobbelen? Ja, nee, maar hij komt met, Benno hoort er ook wel een beetje bij. Oh, ja, weet een beetje wel. wel. Ik denk niet dat jij hem in je programma nu opneemt, maar als je het nou toch over Las Vegas hebt, dan moet je eigenlijk wel een plaatje gaan draaien van uh, Barry Manilo, want die, die treedt er al 70 jaar op volgens mij. Oké, okay, oké. Okay, oké, okay. en uh, ja. welke moeten we dan draaien van uh, ja, Barry? Uh, een oude hit, wat had die Mandy of zo, wat heeft hij voor hits gehad? Ik heb geen idee. Nou, ja, Mandy kunnen we wel. Draaien. Ja? ja, nou ja. Maar je hoort er wel bij, want Benny Menlo en Las Vegas is ook één, en die mis ik dan weer net in je programma. Nou, <laughs> nou, nou, nou, om, dat, nou, dat kan je wel vergeten, want uh, hoor eens even wat er aan gaat komen nu. Uh, dat is volgens mij uh, wel, uh, Mandy. Red op, bedankt hè. Dat is spreek je. hoi. Okay. hoi. hoi. Eyes. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Benno, voor de reis. Awesome, maar het gaat wel een mooie race worden daar in Las Vegas. Zojuist hoorden we dat uh, uiteraard van uh, onze eigen pit reporter... Rando Lawson. dadelijk so, gaan we even naar de Griek toe. Ja, naar de Halterstraat. Naar ja, Kostas. Maar eerst Sinterklaas, wie kent hem niet...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 Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas En natuurlijk het niet, Elk jaar rond 5 december krijg ik al een kleur Ik weet dat me te wachten staat Een schimmel voor de deur Ik heb wat drink in huis gehaald, ontvang ze met een lied Maar het jaar drinken ze wel En jaar daarop weer niet de Sinterklaas, wie kent het niet? de Sinterklaas, Sinterklaas Baby.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 En dat waren Henk en Henk, oftewel het goede doel. En uh, Sinterklaas, wie kent hem niet? Nou, wie kent uh, de Griek niet uh, aan de Haltestraat uh, hier in Zandvoort? Uh, een geweldige ondernemer die er al uh, jaren zit, uh, Benno. Ja, zeker. En uh, aan de telefoon hebben wij Kostas van Philoxenia. Goedemiddag, uh, Kostas. Goedemiddag allemaal. Oh. Zeg, uh, uh, Kostas, voordat we natuurlijk over de ondernemer van het jaar gaan praten... Ik zat me af te vragen, in Griekenland kennen ze daar ook een, een, een kinderfeest gelijk aan Sinterklaas? Natuurlijk. Nou, niet op uh, dezelfde datum, maar heb je wel na nou, de Kerstman dan daar. Oké. Okay. Hetzelfde verhaal, maar ja, Sinterklaas is wel een, uh, echt een uh, Nederlands ding. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, gisteravond was er een uh, geweldig feest in de haven van Zandvoort. En um, ja, jullie werden... Uh, Uitgekozen tot de meest gastvrije ondernemer van het jaar. Nou, geef eens een eerste reactie, Kostas. Die eerste reactie? Ja. Was je blij? Opgetogen? Verheugd? <laughs> zeker weten, zeker weten, ja. Dat was een... Uh... Nou... Uh... Uh, dus niet de eerste keer dat we zijn genomineerd, maar wel de eerste keer dat ik heb gevoeld dat nou laat maar komen wat komt. omdat als ik zie wie hebt met ons meegedaan, ja. ik zie alleen maar een heel hard werken en leuke ondernemers. Dus voor mij was dezelfde, als maar iemand anders was in plaats van ons, was dezelfde reactie van mij. Ja, ja. ik blij mee, omdat allemaal was keihard werken. Dat alle jaren in Zandvoort ja. uh, heb ze bewijzen dat en gastvrijheid zijn en Serieus ondernemers. Ja. Dus, uh, en waarom zijn jullie het geworden? Mee, dat komt onze naam, daar was ik zeker blij mee. Niet alleen voor ons, maar ook allemaal, omdat het is echt een teamwerk wat hier gebeurt. Ja. Met mijn ouders in de keuken. Ja. Nog steeds eigenlijk. Erbij. En uh, voor... het personeel dat alle jaren met ons meedoen. Ja. Zeg, Kostas, staan je ouders nog steeds in de keuken? Nou, dat doe ik wel minder nu, maar. Uh, nog steeds wel. Zo, zo. Ongelooflijk. Ja. Nou, respect hoor. Want, uh, ik bedoel, uh, hoe, hoe lang bestaat je zaak inmiddels al in de, in de Halterstraat? Dat is van 2001. 22 jaar? Ja, ja. Zo, nou, ja, dat, uh, dat is ongelooflijk. Ja. En, en uh, je, je bent gekozen als uh, ondernemer van het jaar uit uh, nou, de lijst van 10. Waarom, waarom denk je, of wat zei de jury, waarom jullie het waren geworden? Nee. Dat, dat zeg ik altijd, dat is het enige wat wij zorgen. Dat wat uh, nou, uh, binnenkomt gewoon tevreden te worden en voor de rest niet. Ja, ja. En natuurlijk uh, is het leuk zeg maar uh, nou, de beste ondernemer van de jaren of de beste Griek van Nederland te zijn. Maar voor ons doel is dat iedereen dat binnenkomt, gewoon elke, elke dag voor ons is een nieuw, uh, een nieuw doel om alles goed te gaan. Elke gerechte, elke klant. Ja. En dat blijft gewoon continu. En nou, als je dat continu doet, alle jaren. Nou, op een moment moment krijg je terug met die prijsje. Ja, precies, precies. Ja, want, uh, Griek van uh, Nederland. Dat vind ik ook zo grappig dat daar ook een, dus een, een competitie is tussen al je uh, Griekse collega's. Ja, dat was, ja, dat was uh, al de 640 uh, Grieken in, uh, van Nederland. Zo! Dat hebben we gedaan. Ja. En, uh, nou, we zijn wel nou bekend in de Griekse wereld, dat, uh, dat komt ook bij de Griekse media soms, dat we zijn goede ambtenaars van de Griekse keuken in het buitenland. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Geweldig, Gossas. ja en, en dan heerlijk dat jullie in Zandvoort zitten, want uh, dan hoeven uh, we er niet helemaal naar, naar Griekenland voor dat lekkere eten. Ja, want dat kan niet anders dan nou, als Griek. Ik heb dit gekeuze dat mijn kinderen gaat groeien en omdat het lijkt heel veel op Griekenland. Nou, de weer is wel minder, maar... Ja, dat wou ik zeggen. En ik heb uh, van de dag één Zeg maar, met alle ze eh, hier gewoon, eh, gewoon een warm gevoel. Dat ik ben welkom. Nou, die, ja. Dat waardeer ik enorm van iedereen. Ja. Al Kostas, als, als we naar het eten wat de mensen bij jou krijgen kijken... Ja. is het zo dat jouw kaart varieert... of heb je altijd vaste dingen op de kaart staan? Ik heb geprobeerd uh, dingen te nu te, te, te brengen in de kaart maar de mensen willen ze zo graag uh, uh, nou, ik, kom, ik kom speciaal zeg maar voor een bepaalde gerechten dus daar kan ik heel weinig met mijn kaarten doen ik wil mijn kaarten kleiner maken maar helaas lukt niet omdat alles is populair geworden mm. dus we hebben heel veel werk in de keuken oh, ja, ja, dat is <lacht> voorbereiden Ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> waarom hebben jullie destijds voor Zandvoort gekozen toen je de, de, de, de, de, dit, met de, dit restaurant begon dat was echt niet commercieel. Toen was zeg maar 2001, was het nou, nou niet de, de zand, wat nu, wat nu beroemd zijn, ja. was het ietsje minder. Maar eh, ik heb toen zeg maar in uh, Brabant gewoond en dan kom ik die aan. ik zeg, nou ik wil hier mijn kinderen groeien. Oké. Okay. <laughs> dat ja. was september, 10 ja. september was dat. En 11 september is dat gebeurd uh, in Amerika, die ellende. Maar ja. goed, dat was geen goede begin. Maar uh, voor de rest, ik heb uh, alleen maar voor de dag 1. Ik voel dat ik prima hier. Oké, oké. Okay, okay, ja, en dan ga goed. ik zeker hier oud worden. Ja, ja. ja, ja. nu dat ik heb op uh, open geworden Oh, gefeliciteerd. <lacht> <wat> <lacht> ja, leuk. Gefeliciteerd. Ja, ja, ja. ja. En dan huh? nog zo'n prijs erbij. Nou, het kan niet ja, op, hè? Ja, we zijn er ja. heel blij mee. Hebben jullie ja? het gisteravond nog een beetje gevierd? Uh, wanneer? Gisteren? Ja. Nou, wel bij Haven. Ik heb gewoon met alle ondernemers een praatje gedaan. En uh, de rest was ik terug naar de zaken. Uh, ja, ik ja. Al, uh, nou, even gedronken, even gezeten. En uh, even bij Hallad uh, en Hart die tegenover gegaan. Oh ja, leuk. Uh, oh ja, ja, bij, uh, bij Ron. Ko Kostas, ja. uh, is, het, uh, is het zo dat ook de toeristen jou uh, oh. goed weten te vinden? toeristen. Nou, hoe kan je toeristen noemen? Mensen dat komen vijf, zes keer per jaar in Zandvoort. Dat is geen toeristen van mij. <laughs> oh, die komen gewoon, eh, ook speciaal ja, voor jou ja, natuurlijk. Als vaste klanten, nou... Je hebt mensen dat komen zes dagen in het dorp en dan komen ze vier jaar bij je eten. Dan kan je niet meer zeggen dat het toerist is. Nee, <laughs> nee, nee. Maar er zijn, zijn ook veel Duitsers uh, die uh, ja, lekker bij jou komen eten. Zeker, zeker, zeker. zeker. Ah, oké. Okay. Met alle jaren, nou, die, die, die toen... Nou, het nou, gaat over 22 jaar geleden. Dus die mensen komen hier met kinderen toen in een kinderwagen. En nu kom de kinderen hier met de verdien. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Leuk is dat, hè. Ja, is geweldig, geweldig. Nou ja, ook op ons uh, tv-kanaal uh, Kostas, uh, sta jij inmiddels uh, met uh, inderdaad uh, de mooie foto uh, van okay. de uitreiking en uh, okay. een mooi verhaal uh, erbij. Als, uh, als uh, gastvrij uh, ondernemer hier in Zandvoort. Oh, dat ga ik nu kijken. Goed zo. Uh, Kostas, dank je wel. En een uh, hele fijne avond. Ja, uh, dat de zaak maar weer mooi vol mag zitten vanavond. Ja, ik heb nog één vraag. Uh, jij kent waarschijnlijk ja. wel uh, de Engelbewaarde van uh, Marco uh, dat, uh, dat feestnummer, Dat Nederlandse feestnummer, dat ken je toch wel of niet? Nee. Dat nee, nee, niet. <laughs> nee, maar weet je wat leuk is? Marco Schuitmaker heeft daarna ook weer een uh, hit gescoord: ja. met uh, Zomernacht in Griekenland. Oh, ja. kijk. Uh, <laughs> en die gaan we nu voor je draaien. Oké. Okay, Nogmaals, uh, van harte gefeliciteerd, hè? Dankjewel, dankjewel. Uh, ja. Oké, okay, en helemaal terecht dat jij het gewonnen hebt. Oké. Okay. Dag, porter. Hoi, hoi. Dankjewel. Oké, okay, dag. Ik denk nog vaak die wij hebben beleefd in het zonnige Griekenland Duizend sterren en Griekse wijn Jij zei komt als met mij, er dus zit daar die de hele nacht De Boezuki spelen na na na na na na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 Kostas, geheel terecht ondernemer van het jaar hier in Zandvoort. En vandaag zomernacht in Griekenland, de grote hit ook van Marco Schuitmaker. Straks entertainment voor met meer Nederlandstalige muziek. MUZIEK I call me, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Oh Ah, daar is hij dan, hè Fred? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, joh. We, we denken al, ja. oh, zal hij het redden of zal hij het niet redden? Ja, ja dat is heel uh, Ja, Er zijn al allerlei uh, andere dingen verzonnen om uh, de zintijd mee te vullen. Hè? Ben ja, nou, toch? Ja, ja. <laughs> <laughs> Onder meer uh, inhaakdagen, maar gooi ze er sowieso maar in, hoor. Ja, nou ja, kijk, morgen is het Internationale Mannendag. Maar het is ook Wereldtoiletdag. Wereldtoiletdag? Wereld Wereldtoiletdag, oh? ja. Je moet weten dat uh, anatomisch gezien... heeft een man een kleinere blaas dan een vrouw. Dus een man moet meer naar het toilet. Mm -hmm. Dus ik vind het altijd wel bijzonder... dat we Internationale Mannendag hebben. Wereldtoiletdag. En hebben een slechte dagdag. -dag. Heb jij wel eens een slechte dagdag? Dagdag. Dagdag, uh, maar. -dag. Uh, ja. dag -dag. <laughs> specifiek op zo zondag. Nee. De, nee, nee, nee. Oké, okay, oké. Okay. Maar heb je wel eens een slechte toiletdag? Of, eh, All, alles komt voorop. Alles komt voor. Storm. Ja, want het toilet hier is <station> natuurlijk wel een apart verhalen, nou? binnen. Ja, we hebben oh, een hele oh, Lekker like borrelend. Ja, dat een... nee. is allemaal bijgeluiden. Yeah. Bijgeluiden. Ja, ja. Krijg je gratis even niks. Dus of? <únP> en het is uh, morgen ook internationale dag ter herdenking van verkeersslachtoffers. Nou weet ik niet hoeveel in percentages... ten opzichte van mannen en vrouwen waar de balans liggen. Maar we weten wel dat uh, jonge mannen... Uh, hebben het testosteron komt nog uit hun oren. En, uh, uh, uh, maar, en uh, dan verbeelden ze zich allemaal dat ze max stappen zijn. En dan wordt het gas op wat voor manier dan ook uh, knapper ingetrapt. Ja, de zeeweg is <sistiging> daar uitermate geschikt voor schijf. Uh, precies, schijt. precies. Ja. En, uh, <sistiging> dus ja... Uh, dus dat is, gaat dat allemaal uh, morgen als in dan gaat dat door. En Fred, wat heb jij in je programma? Vandaag uh, Vandaag. we, ja. we eventjes uh, ja, bellen. Met wie? Een aantal uh, mensen bellen. We hebben geen bezoekende in de studio vandaag. Dus we gaan uh, Nick Coot bellen over zijn nieuwe singer. Want hij zou vandaag eigenlijk hier zijn. Oh. Maar, uh, ja, door de optreden uh, ja, gaat hij dat niet redden. Ja. Dus uh, gaan we dat telefonisch maken? Ja. Uh, Marco Carolus, die kennen we hier ook wel. Ja. Er is al een paar keer hier geweest. Uh, die heeft een nieuwe single uitgebracht. Uh, en één dag niet gelachen. Nou ja, dat de rest keer wel afmaken. Ja. Ja. En Wilfried Wildzwijn gaan we bellen. Uh -huh. Veel zwijn. Oh jee. krijg al weer trek. En dan hebben ik het over in ieder geval over Rozemarie. oké. Oh, okay. <laughs> nou ja, ik, ik, Willem de B, die stuurde nog twee singles uh, door. Van Jeff. Vond zo leuk die titels hè. Die titels vind ik altijd zo leuk. Ja. Die Jeff, Jeff van Vliet heeft een nieuwe single. Het is voorbij. Ja. En daar pal komt Jordi Weijer met een nieuwe single. Het heeft geen zin meer om te huilen. Oh. Oh. <laughs> klopt. Klopt. Dat dat mooi. Ja. Het, was, het was mij ook al opgerozen. Ja, dat, ja. oh, dat soort dingen. Ja, dat ja. soort dingen. Geweldig. Ja, dat vind ik wel mooi. Nou ja. Ga mooi. Frans al door, willen. Ja, nou ja, ja. lekkere show dus zometeen uh, na vijf uur. Ja. Blijf luisteren en uh, als ik nou een plaat uh, wil horen bij je, uh, kan dat ook? Ja, dan gaan we eventjes naar www.zfmartisten.nl. Dus www.zfmartisten.nl. eventjes uh, rechtsboven. Uh, het formulier uh, uh, ja, invullen. het formulier invullen. Mm -hmm. uh, op het ja. ja. Zeker. Nou, heel veel plezier uh, zometeen. En wij hebben het einde van de uitzending ik ben Ja, mag ik naar huis? Jij mag naar huis. Oh dankjewel. Morgen wereldmannendag dus? Ja, morgen maandag. Oké, dus uitgebreid vieren. Dat gaan we uitgebreid vieren. en Dat gaan we vanavond al vieren. Ja, en dat gaan we nu al onder plaat draaien. Ik zeg niet dat ik die voor jou draai. Oh ja, Met je op me. Tot volgende week. Dag.